10 uur. Het los -journaal. door Alt Het was een slecht derde kwartaal voor de woningmarkt. Er werden ruim 17% minder huizen verkocht dan in het kwartaal ervoor. De prijs voor een woning daalde met gemiddeld 2,2%, blijkt uit cijfers van Makelaarsvereniging NVM. Voorzitter Hukker over de oorzaken. Ja, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk het ontbreken van een, van een toekomstperspectief heel veel huurders en kopers niet doet bewegen. Die blijven gewoon zitten waar ze zitten. Dat zie je terug. Minder verhuurbewegingen. Minder mensen die doorstromen van huur naar koop. En ook van koop naar koop. En het tweede punt is gewoon toch de, de, de gevolgen van de financiële crisis. Dus het kunnen financieren. Uh, heel veel starters zouden graag in deze markt willen instappen... maar kunnen niet financieren omdat ze een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben. Of omdat ze net wat meer willen lenen dan uh, wat op dit moment mag. Voor de komend kwartaal verwacht de NVM een opleving... omdat starters nog snel willen profiteren van de huidige hypotheekregels. Die worden, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 1 januari strenger. Daardoor stijgen de maandlasten voor starters en kunnen ze minder lenen. Griekenland moet twee jaar extra de tijd krijgen voor het doorvoeren van economische hervormingen. Dat zei IMF-directeur Lagarde in Tokio aan de vooravond van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. Volgens Lagarde is timing van het grootste belang en kan het verstandig zijn om Griekenland meer tijd te gunnen. Het Internationaal Monetair Fonds pleitte eerder ook voor meer tijd voor Spanje en Portugal. Het IMF, de EU en de Europese Centrale Bank bekijken op dit moment of Griekenland genoeg doet om in aanmerking te komen voor een nieuw pakket aan noodleningen. Dimensionaire kabinet Rutte kiest voor de harde lijn en heeft altijd gezegd dat het geduld met de Grieken op is. Automobilisten in Groningen staan van alle Nederlandse stadsbewoners het langst in de file. Ze hebben gemiddeld 20% vertraging, zo meldt navigatieproducent TomTom. Tom. Een verklaring zou kunnen zijn dat Groningen eigenlijk geen uh, ringweg heeft. Dus er is eigenlijk geen mogelijkheid voor het verkeer om snel door te stromen. Dus al gauw kom je terecht op de kleinere wegen. En uh, wij hebben nu gekeken naar eigenlijk de steden en alles wat er gebeurt in de steden. Dus ook uh, dus de wegen in de steden. En daar komt Groningen dan het, uh, het slechtste uit. Op nummer 2 en 3 van de vertragingsindex staan Den Haag en Rotterdam. Amsterdam is terug te vinden op de vijfde plaats. In Europa is Istanbul de drukste stad, gevolgd door Warschau en Marseille. De storing aan de FM-zenders in Rotterdam is voorbij. Radio 1 tot en met 4 waren in de regio Den Haag, Rotterdam... en de Zuid-Hollandse eilanden vanochtend niet of slecht te ontvangen via de FM. Ook de regionale zenders RTV Rijnmond en Omroep West hadden er last van. Maar die storing is dus zojuist verholpen. Het weer nog vanmiddag droog en zonnig. Er zijn wel wat stapelwolken. Het wordt 15 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht en morgen dan regent het. Het wordt morgen ook iets koeler, zo'n 13 graden. ANBB-verkeersinformatie. Er staan tien files, goed voor bijna 40 kilometer. De meeste daarvan staan nog in de regio's Amsterdam en Utrecht. Nog een paar opvallende ongelukken. Op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en Batouverdorp 9 kilometer. Bij Batouverdorp is de reis ook dicht. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam... is een ongeluk gebeurd bij Papendrecht. En daar is de rechterreis ook dicht. En daar staat inmiddels 8 kilometer file... vanaf Gehardingsveld Giesendam. En op de A28 naar Utrecht... Daar staat door een ongeluk tussen Knoop het Hoevenlaken en Leusden Zuid 4 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De economische crisis verziekt de sfeer op de werkvloer. plek van de beroemdste moord ter wereld is gevonden. Die van Julius Cesar. In zeus vlaanderen verdelen ze in de zorg nu al letterlijk de schaarste. Die held, die krimpt...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 De economische crisis, dames en heren, werkt door op de werkvloer. Uit angst hun baan te verliezen houden werknemers steeds vaker hun mond bij klachten. En dat terwijl hun werk er door diezelfde crisis niet leuker op wordt... blijkt uit onderzoek van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Anne de Ruiter, u bent voorzitter van die club. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, kwart van uw leden zegt dat de crisis van invloed is op de werksfeer. Ja, Wat bedoelen ze daar precies mee dan? Uh, zij bedoelen daarmee dat de sfeer op de werkvloer door de... Ja, de onheilswolk die boven de hoofden van de werknemers uh, hangt... van uh, terugdringen. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is uh, moeilijk voor werknemers... om nu hun werk op een ontspannen manier te kunnen doen. Ja. Omdat de werkgevers steeds meer gaan verwachten van de werknemers, waar ze dus eigenlijk in feite niet meer aan kunnen voldoen. Omdat Werkelijk. die eisen zo zwaar worden ja. dat mensen daar geen kant mee uit kunnen. Ja, maar tegelijkertijd zeg je dan er is een financiële crisis. Als de bedrijf overeind wil blijven en mensen die banen willen behouden ja, dan moet iedereen gewoon een tandje bijzetten zoals dat dan in termen heeft. Ja, dat klopt. En als de sfeer goed zou kunnen blijven, dan zou dat ook zonder meer kunnen gebeuren. Maar als je gaat overvragen aan werknemers ja. dan is die kans natuurlijk klein. Dan lopen mensen vast, ja. raken in de problemen, en omdat ze angst, angst hebben voor baanverlies... gaan zij met die problemen ook nergens meer naartoe. Vertrouwenspersonen merken dat. He, mensen blijven te lang met allerlei klachten doorlopen. Hmm. Er wordt vaak toch heel erg geïntimideerd op de werkvloer. Ook door managers. De Wat bedoelt hele... u dan met intimidatie? Intimidatie, ja, vormen van pesten, vormen van uitsluiting... Je probeert als werknemer je werk goed te doen... en eigenlijk probeer je je werk nog beter te doen. Ja. En je gaat in competitie met een ander. Maar dat vergt wel heel veel energie. En heel veel negatieve energie blijft daar vaak aan over. Maar pesten bazen hun werknemers, om het maar simpel te zeggen? Uh, nou, niet alleen uh, bazen natuurlijk. Uh, managers die komen met eisen waaraan werknemers niet kunnen voldoen. Ja, maar dat is niet en per worden... se pesten, toch? Nee, maar als dat intimiderend wordt... Ja, ja. en het gaat vergezeld van een aantal opmerkingen. Ja. He, opmerkingen zoals, nou, uh, je weet toch, en voor jou tien anderen. Ja. Dan ja, is dat heel belastend. Wat zijn vervolgens de consequenties voor die mensen? Uh, voor die mensen de consequenties uh, om ontslagen te worden. Mm -hmm. Als je niet voldoet aan je werk of aan de eisen die gesteld worden. Want vaak zijn het wel werknemers die al jarenlang binnen een bedrijf werkzaam zijn. Ja. En uh, ja, ziekte. Ja. ziekteverzuim. Ja, dat dacht ik namelijk, want de, de kans op overspannenheid is dan groter, lijkt me zo. En de kans op langdurige ziekte, op wat voor manier dan ook, wordt ook groter, of niet? Ja, ja dat is absoluut waar. En... Maar dat weet een werkgever toch ook? Dus dan zou je zeggen, uh, wees een beetje zuinig op je personeel, dan gaan ze langer mee. Ja, dat zou zeker moeten. En daarom zou het ook heel handig zijn ja. als werkgevers wat vaker op de werkvloer komen en gewoon in gesprek kunnen gaan met de werknemers. Ja. En ook... Horen waar bij hun de knelpunten zitten. Maar en nou zit het natuurlijk niet alleen tussen werkgevers en werknemers, ook op de werkvloer onderling, tussen ja. directe collega's, is ja, er sprake van ja. pesten, roddel, achterklap, ja. eh, toenemende competitie, blijkt uit uw onderzoek. Ja, ja. Ja, werknemers die willen natuurlijk zo hoog mogelijk in de gang zitten. En zo dicht mogelijk naast de managers staan. Ja. En die, die gaan dan alles doen om, ja, als het ware, met hun ellebogen te werken... om zo dicht mogelijk, zoveel mogelijk goed wil te krijgen van de manager. Maar dat is toch ook van alle tijden, of niet? Dat is van alle tijden, maar je ziet nu alleen dat het door die crisis sterk toeneemt. Ja. Wat zou een goede werkgever moeten doen... Ja, een goede werkgever die moet natuurlijk het klimaat scheppen... waarin mensen zich plezierig uh, kunnen werken. Ja. En mensen ook het gevoel hebben zelf verantwoordelijk te zijn... voor de dingen die ze doen. Ja. En nu zijn ze vaak een onderdeeltje. Ja. En een onderdeeltje dat als het niet werkt ook gelijk uh, weggesaneerd kan worden. Ja. Maar als een werknemer het idee heeft van... ik doe iets voor onze organisatie ja. en ik ben van waarde... Ja, als dat zou kunnen gebeuren, dan zou er met plezier gewerkt worden. En zou ook de productie omhoog kunnen gaan. Ja, maar goed, dit zijn natuurlijk geluiden die al jaren geleden zijn onderzocht. Ja. Er zijn rapporten over volgeschreven. Dat ja. werd ook, althans dat is mijn waarneming van buiten, ook steeds meer toegepast. Maar ja, als zo'n bedrijf in zwaar weer terechtkomt, neemt de stress ook bij het management toe. Ja. En dan is dit misschien wel een luxe probleem, of niet? Nee, het is geen luxe probleem. Het wordt pas een... Uh, nee, het is geen luxe probleem. De werkgever heeft er alleen maar baat bij... bij gezonde werknemers... Ja. die een goede productie kunnen draaien. En ja. dat kun je alleen bereiken als de sfeer goed is. Ja, Maar wat moeten en ze dan met... doen? Bloemetjes neerzetten? Planten? Nee, kan... nee, scho nee, schouder, nou schouderklopjes? Nee. Taart? Ja, ik weet niet. Nou ja, het zou natuurlijk ook leuk zijn. Maar het gaat er vooral om dat de werkgevers zich betrokken voelen bij de werknemers. En dat ook laten blijken. Dat ja. op de een of andere manier uitdrukken. En ook hun waardering uitspreken voor het werk wat ze doen. Ja. Dat is eigenlijk een open deur, toch? Dat is een open deur. Maar dat is nou juist hetgene wat de laatste tijd steeds minder... Uh, die deur is dichtgeslagen. Ja. Ja. ja. Goed, nou bent u vertrouwenspersoon, de voorzitter van die uh, vereniging van vertrouwenspersonen. Ja. Uh, mm -hmm. Toch? Niet? Ja, ik oh. ben heel lang vertrouwenspersoon geweest. Ik ja. ben nu voorzitter van de vereniging. Ja, nou is het natuurlijk zo dat veel van die vertrouwenspersonen ook geen echte stevige positie hebben in die bedrijven. Ze zijn er vaak wel, ja. maar um, dat is toch zo dat als je naar een vertrouwenspersoon toe gaat, dat dat. Ja, mensen zijn er toch een beetje bang voor. En die vertrouwenspersonen liggen ook nog wel eens onder vuur in zo'n bedrijf. Management luistert niet altijd naar ze. Dat is toch zo of niet? Nou, dat is maar ten dele waar. Vertrouwenspersonen oh. die uh, werken in een bedrijf... en die, uh, al, die zijn al of niet goed toegankelijk. Yeah. En de werknemers die gaan daar over het algemeen makkelijk naartoe... Ja. Omdat eigenlijk dat de enige persoon is in een bedrijf waar je met je klachten anoniem terecht kunt. Ja. En waar je ook weet dat als je iets vertelt, dat het binnen vier muren blijft, ja. tenzij je zelf uh, meer wil. Ja. Hè? Ja. En die vertrouwenspersoon die adviseert je, die ondersteunt je. En dat is juist degene die ja. heel veel steun biedt aan klagers. Ook in dit soort uh, economisch zware tijden, of komen mensen minder bij de vertrouwenspersoon terecht? De mensen komen minder omdat ze bang zijn uh, dat als ze gezien worden bij de vertrouwenspersoon, ja. dat, dan veronderstel je al dat er problemen zijn. En eigenlijk willen mensen helemaal niet toegeven dat ze problemen hebben. Ja. Want dat brengt alleen hun positie in gevaar en het maakt ze kwetsbaarder. Goed, resumerend. Pesten en vervelend gedrag, competitie, roddelen achterklap nemen toe in de tijden van de economische crisis. De werksfeer op de werkvloer wordt er niet beter op. Ja. Mensen durven minder naar een vertrouwenspersoon te gaan en uw advies aan de werkgever is, zorg nou gewoon goed ook in deze zware tijden voor je mensen, uh, waardeer ze en geef ze ook het gevoel van waardering en knijp ze niet uit, want dat werkt averechts. Mag ik het zo samenvatten? Ja, het werkt zeker averechts. Ja. Ja. Mevrouw de Ruiter, ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan.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 De tering naar de nering zetten, dames en heren. Dat is de kortste samenvatting van de manier waarop in Zeeuws-Vlaanderen... de schaarste in de zorg wordt verdeeld. Hoort u in deel 4 van De Zorg is ziek? Gemaakt door Harm van Attenveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Maria Verbraken is 59 jaar. Ze woont in Klingen, vlakbij Hulst, aan de Belgische grens. En sinds kort ontvangt ze thuiszorg. Twee uur in de week, van drie tot vijf, iedere woensdag... Maria's huisarts en specialist adviseerde haar huishoudelijke hulp aan te vragen vanwege haar gezondheidsproblemen. Rogklachten heel veel. Hartrozen en vergroeien. Heel veel pijn. Op het rap staan. En hoe wow, Ali bij de kasten dienen alle, opstaan en om voor te zemen en poetsen, dat kan ik niet. Vroeger was het systeem, zoals wij dat noemen, de uurtje-factuurtje. Lieve Hasselman is manager bij zorginstelling Zorgzaam. Een instelling die onder andere huishoudelijke hulp aanbiedt. Dus er was geen prikkel om, om dat zo zuinig mogelijk te leveren. Sinds 1 januari van dit jaar is die prikkel er wel. Dat zit zo. Het geld waarmee bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp van Maria wordt betaald... komt van de gemeente... Die gemeente ontvangt dat geld uit Den Haag... in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. De WMO die moet uitgevoerd worden door de gemeente. Dus dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen... dat mensen in een schoon huis wonen, dat ze, dat ze schone kleding hebben... Dat, dat, ze, dat ze eten hebben. Maar hoe? Dat is vers 2. Dat, dat, kan, of dat kan de gemeente zelf bepalen. Maar dat WMO-budget, dat staat onder druk. Die zak geld, die krimpt... En het aantal vragen groeit omdat mensen natuurlijk uh, ouder worden, dubbele vergrijzing. Zeker hier in de regio trekken veel jongere mensen weg. Voor dit jaar, voor 2012, krijgen we 10% minder dan het gemiddelde van 2010. Voor volgend jaar gaat daar ook nog eens 2,5% af. En voor 2014 nog minstens 2,5%. In Hulst zetten ze daarom de tering naar de nering. Wij beginnen met als mensen een hulpvraag hebben. Euh, hebben zij een, een keukentafelgesprek? In dat gesprek hoort een sociaal makelaar aan welke zorg bij een cliënt nodig is. Stap 1 kan de familie helpen, kunnen aanpassingen hulp overbodig maken en kan de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot worden. Bijvoorbeeld een. Uh, uh, mannen die alleen komen en nooit gewend zijn om huishouding te doen. Hè, wil niet zeggen dat wij die uh, uh, jaren uh, moeten ondersteunen om voor hen de huishouding te doen, maar we kunnen ook leren. Alleen als het echt niet anders kan, krijg je thuiszorg toegewezen. Want uitgangspunt in Hulst is nu. Wat, wat kunnen mensen in de buurt uh, nog voor een ander betekenen? Hè? Wij proberen uh, verbindingen te maken tussen mensen. Klinkt. Uh... Heel erg knibbelknabbel knuisje, gezellig, terug naar vroeger, nog voor elkaar zorgen. Maar uiteindelijk gaat het om de centjes, want het kost ook minder dus. het, het, gaat, het gaat ook om centen. Alleen, je kan ook van de noten deugd maken. Vroeger had de thuiszorg tijd genoeg om eens mee boodschappen te doen met een cliënt. Die tijden zijn voorbij. Alternatief, het boodschappenbusje. Mensen kunnen opgehaald worden met het busje tegen de betalen van de, van de benzine... Uh, kunnen ze naar een supermarkt gebracht worden. Door wie worden ze geholpen uh, Door uh, mensen die werkloos zijn geraakt... en die dus uh, voor het van een uitkering... te uh, werkstellingen uh, aangeboden krijgen. Voor klusjes in en om het huis... raadt de sociaal makelaar tegenwoordig de aanschaf... van een zogenaamde dienstencheck aan. Die koop je als cliënt voor 15 euro. en Voor dat geld heb je een uur lang... twee man van de sociale werkplaats over de vloer. Of een werkloze die arbeid verricht... Voorbehoud van de uitkering. Ja, je wordt verplicht om, om anders te gaan denken. En voor sommige mensen voelt dat ook wel aan als verlies. Hè. Als dit nu door reductie van uren van de professionele, uh, gesubsidieerde zorg. Als daardoor mensen uh, dienstchecks uh, moeten gaan aanschaffen. Ja, dan wordt dat wel is ervaren als, als, een, als een aanslag op een besteedbaar inkomen. Ja. Maar mensen zullen inderdaad uh, ook financieel meer moeten gaan investeren om hetzelfde uh, uh ondersteuningsniveau te krijgen dan vroeger. Uh, dan Mevrouw Verbraken, als u dit allemaal zo hoort, uh, wat denkt u dan? Ik vind dat we nu zo veel betalen eigenlijk. Hey, volgend jaar eigen bijdrage, 350 euro, ik vind dat heel veel geld. En als u hoort over ja, de richting waar het naartoe gaat... Hè, dat mensen uit de buurt misschien ook wel hier voor u komen zorgen... in plaats van dat er... Iemand van de thuiszorgorganisatie komt, dat meer mensen weer voor elkaar gaan zorgen in een kleine gemeenschap. Is dat muziek in uw oren? Ik denk dat het dan moeilijks. Waarom? Van de kinderen moet je het niet hebben. Die hebben ook al dreigen, werk en die te de deuren. Die komen hier geen ramen lappen. Nee, ik denk het niet. Dat doen ze niet. Dat is morgen. Uh, bekijk het maar. Morgen het vijfde deel en het laatste deel tevens van deze serie... over de kosten in de zorg. Dan de focus op de kosten van het ouder worden. Het overgrote deel van de kosten van de zorg worden gemaakt uh, door ouderen. He, gemiddeld kosten een, een 80-jarige gezondheidszorg... ongeveer 30.000 tot 35.000 euro per jaar. Dat was morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Caro via Caro.nl. Straks de plek van de beroemdste moord ter wereld is definitief gevonden. Eerst nu het ochtendtumeur. hier is Henk Spaan. Zo komisch is het niet. Maar als slecht nieuws ongelukkig wordt geformuleerd... kun je er toch erg om lachen. Er is een hele goede schaatsenrijdster die tijdelijk niet mee mag doen. Ze leidt namelijk aan een eetstoornis. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond wil, al dus de Volkskrant... in het belang van de rijdster, privacy en zo, medische dienstgeheimen... Niet prijsgeven om welke eetstoornis het gaat. Wel bevestigt de KNSB dat de schaatsster te weinig voedsel tot zich neemt. Zijn zij nou zo dom? Of ben ik zo slim? Als ik dat schaatsmeisje was, moest ik hier spontaan van kotsen. Nou ja, de hersens van schaatsmannen hebben misschien te veel aan hevige koubloot gestaan. Het houdt niet op namelijk. Ze hebben een directeur, de schaatsbond, en die heet Arie Koops omdat er verder geen bronnen worden genoemd in dat volkskrant stuk, mogen we aannemen dat die eerste quotes uit de mond van Arie komen. Maar die was nog niet klaar. Hij meldde ook het volgende. Een eetstoornis is vaak een uitingsvorm van dieper liggende problemen. Zo. Met zo'n directeur heb je geen psychiater meer nodig. Dat meisje moet subiet bij Ari in therapie. Ga jij maar liggen, meisje. Hier, Arie. Ja, trek je kleren maar uit. Oh nee, dat moet ik terugnemen. Dat was in de jeugdzorg. Of in het judo of bij de paters, weet ik veel. De schaatsbond gaat zeer zorgvuldig met de atleten om. Men heeft laten weten, wanneer het schaatsmeisje geen topsport had bedreven... de eetstoornis wellicht geen probleem zou zijn geweest. Dat moet een enorm hart onder de riem zijn van alle anorexia-patiëntjes in Nederland. Jullie doen niet aan topsport, er is niks aan de hand. Honger je gerust dood? Henk Spaan, morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Ik ben hier, het is clear. Ik ben in de moment. Bek met een beetje meer. Niet een clue Waar ik ga, maar ik ga voor je. Tomorrow is not promised what the wise man used to say. So let's see. Each day No ties We're just happy-go-lucky Don't you blow the surprise So nice Like I told you When I hold you It's like falling in love for the first time Let me walk. And it means that much more It's like fun. At dusk met Good News. Het is vijf uh, voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Het tu, broete. Het zijn de beroemdste, laatste woorden van de Romeinse keizer Cesar, die die zou hebben uitgesproken vlak voordat hij stierf. Het gebeurde in het theater van Pompeius in Rome, maar waar precies, dat was niet helemaal duidelijk. Een club archeologen heeft het nu ontdekt, zelfs tot op de meter nauwkeurig. Hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit, Erik Moorman. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokoman. Wat, wat hebben ze precies ontdekt? Uh, ik begrijp uit de korte berichten dat er een, een soort betonnen plaat is gevonden door die de plaats moet markeren waarop de Caesar gezeten had tijdens die vergadering. Hij was een soort voorzitter van de vergadering van de senatoren, dus de belangrijkste raad van Rome. En uh, ze hadden van tevoren gezegd, je moet er niet naartoe gaan, hij is toch vertrokken. En uh, heeft dus inderdaad tijdens zijn levenseinde gevonden. Nou wisten we al wel heel lang dat dat... Daar ongeveer moet zijn, dat is de huidige Largo Argentina in Rome, een heel druk plein, een mooi druk plein met uh, allemaal buslijnen daar. daarop en resten van tempels. Maar uh, Spaanse archeologen hebben dus nu klaarblijkelijk een, uh, die plek heel precies kunnen... Uh, traceren. Ja, want ze hebben een soort van uh, uh, ja, gedenksteen Gedenk, of zoiets. Ja, nou, ja, ik lees eigenlijk weer een betonnen plaat, dus dan ah, zou weer ja. een afdekplaat zijn. En, want als het een gedenksteen zijn, dan zou het eerder een inscriptie zijn met een tekst erop. Hè. Dat, ja. uh, dat zou ik eigenlijk uh, ook uh, ja, liever zien in de zin van de waarschijnlijkheid dat het ook klopt. Want nu, ja, maar goed, dat kan ook aan de berichten liggen dat, uh, dat wij nu niet kunnen verifiëren of uh, ja. die plaat dat precies geweest is. Ja, het, zou, het zou zijn aangenomen zoon Augustus zijn geweest, hè, die die uh, ja, plaat daar heeft aangelegd. Ja, ja, ja, die werd in 1944 net voor zijn, uh, de dood van uh, Caesar, door Caesar als een soort opvolger benoemd, zonder dat dat natuurlijk zo heette, want dan zou hij een soort koning worden. Maar hij moest natuurlijk keurig in de Romeinse idee blijven dat hij zijn, uh, zelf zijn verdiensten moest hebben om ooit een hoger ambt te bereiken. Maar dat was natuurlijk heel belangrijk voor deze jongen, die overigens toen niet in, uh, in Rome was, maar in Albanië. En uh, dan later is teruggekomen naar Rome en vervolgens uh, de moordenaars van Caesar vakkundig uit de weg heeft geruimd in een aantal veldslagen. Ja. Nou uh, is natuurlijk de vraag waarom het zo lang heeft geduurd... voordat we de exacte plek hebben uh, teruggevonden. Want je zou toch uh, zeggen dat dit een tamelijk betekenisvolle politieke moord was? Ja, dat was het. Maar ik denk dat uh, velen zich uh, uh, uh, ja, tevreden hebben gesteld... met het feit van we weten... Ongeveer waar het geweest is, dat is één. Maar het tweede was praktisch gesproken. Ik zei al, het is een druk plein. Daar ligt er ligt nou misschien wel tien meter aan uh, allerlei puin en ander materiaal bovenop uh, de, het loopniveau waar uh, Cesar dan gewandeld heeft. Ja. Dus um, om daar nou zomaar ergens een spa in de grond te zetten, dat, uh, ja, dat kost een hoop geld en een hoop gedoe. Dus dat zal wel een belangrijke reden zijn. Um, geweest, om het niet uh, nader te onderzoeken. Ja, en nu, want nu weten we het dus wel. Wordt daar dan een, een monument neergezet? Ja, dat of? is dan de vraag wat ermee gebeurt. Uh, op de foto die ik uh, op de website van de... ...Spaanse archeologische school in Rome heb gevonden. Daar staat een, daar is het in de opgraving die er al te zien is, een, uh, een rondje ingetekend. En ja, dat, dat kun je dus van over een hek kun je daar naar beneden kijken. Ja. Of je daar nou een heel uh, hele zuil op moet gaan zetten, dat weet ik ook niet. Uh, huh? Om alsnog uh, uh, Caesar te herdenken. Het is een, soms een beetje de ironie van uh, uh, van mooie ontdekkingen in Rome. Het gebeurt ook in een stad die ook leeft en werkt en uh, die niet alleen maar een museum kan zijn zodat... Uh... Ja, elke fonds kun je niet helemaal gaan markeren. Euh, zoals je dat misschien nee. zou doen als je het open veld bent. Ja, maar goed, dit is toch een tamelijk... Het is uh... wel een heel bijzondere plek natuurlijk. Dat ja. zou ik zeggen, ja. van ja, ja, ja, historisch belang. Ja. Goed, nou ja, dat is dan even afwachten. Nog ja, één gelijk. slotvraag. Het toebroeten, was dat uh, ook daadwerkelijk het laatste wat hij zei? Nou ja, dat wordt zo overleefd. En hij zou het zelfs in het Grieks hebben gezegd. Want uh, zoals Frans heel lang hier de chique voertuig was... en nu Engels dat lijkt te worden, is dat uh, voor die Romeinen die tijd... Het Grieks geweest. Dus hij zou dan hebben gezegd uh, Brutus. Uh, brutus is de naam van een van die twee moordenaars. Ja. En, uh, ja, dus het mag van mij allebei. In het Grieks en het Latijn. <laughs> Oké. Okay. Ja. Goed, dan zijn we daar ook uit. Erik Moorman, ja, hoogleraar klassieke ja. archeologie aan de Radboud Universiteit. Ik dank u ook zeer. Goed zo, bedankt. Goedemorgen. Morgen. Half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. We gaan naar een busvol lokaal bestuur met Naida. Hey, goedemorgen Sven. Nou ja, ik zeg goedemorgen, maar helemaal goed is het ook niet. Want we staan hier in Sweet Lake City, oftewel Sweet Lake City, oftewel Zoetermeer. De minst gasvrije stad van Nederland. Ja, en ik kan je zeggen, de zon schijnt. En toch is het hier hopeloos, triest, verschrikkelijk in alle opzichten. Maar er is één man die Zoetermeer kan redden. En hem hoor je na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. NOS Journal. Het was een slecht derde kwartaal voor de woningmarkt. Er werden ruim 17% minder huizen verkocht. en de woningprijzen daalden met gemiddeld 2,2%. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Voor het komend kwartaal verwachtte NVM een opleving. omdat de hypotheekregels volgend jaar strenger worden. De wereldwijde reorganisatie die Philips vorige maand aankondigde. kostte in Nederland 150 banen. De meeste daarvan vervallen bij Philips Healthcare in best. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Brabant. Ex-premier Schotten van Curaçao ontkent banden te hebben met de Italiaanse maffia. Begin deze week zei SP-kamerlid van Raak dat hij een reeks vertrouwelijke brieven heeft... waaruit blijkt dat Schotten banden heeft met de maffia. Volgens Schotten wordt er een hetze tegen hem gevoerd. En bij een bedrijfsongeval in Hoek in Zeeuws-Vlaanderen zijn twee mensen omgekomen. Ze zijn onder stalen platen terechtgekomen. Wordt onderzocht hoe dat kon gebeuren. Het ongeluk gebeurde vlak voor half negen bij Oil Tanking Terneuze, een opslagbedrijf voor olie. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 richting Amsterdam. 3 kilometer bij Hoofddorp. Stuk de file nog op de A9 richting Amstelveen. Daar staat na een ongeluk tussen beverwijk Oost en Badhoeverdorp 12 kilometer. Bij Badhoeverdorp is de linker reis ook dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht Oost 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En op de A27 Almere naar Utrecht. Tussen kroopje Ness en Bilthoven 3 kilometer. Op de A67. Venlo richting Eindhoven. Daar staat er een ongeluk met een vrachtwagen bij de Helden, 2 kilometer. En daar is de rechterlijst dicht. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. Gisteren kon iedereen lezen dat Den Bosch de gezelligste stad van Nederland is. De inwoners leven er vol vreugde. Er wordt gelachen op straat, de mensen groeten elkaar. Het leven, het leven is een feest in Den Bosch. Maar wij staan niet in een bruisende stad vol vertier. Wij staan in Zoetermeer. Voor de derde keer op rij, helemaal onderaan de lijst. Het is de minst gasvrije stad van Nederland. De straten, ja, die zijn gevuld met verdriet. Elkaar groeten is levensgevaarlijk. De inwoners voelen zich gevangen in hun eigen stad. Maar, lieve mensen, er is een klein streepje licht in de duisternis. Sinds kort is er een nieuwe man in de stad. Een goedlachse vent die van aanpakken houdt. En ze noemen hem Charlie. Charlie Abdrood. Hoe gaat deze kerstverse burgemeester van deze stad der duisternis zijn inwoners redden van de ondergang? Hoe laat hij ze weer lachen en feest vieren? Ja, en als iemand het kan, is het Charlie. Lid van misschien wel de gezelligste politieke partij van Nederland, de VVD. En vandaag staat Lijn 1 in de minst gasvrije stad van Nederland om te redden wat er te redden valt. Heeft u tips voor Zoetermeer, dan kunt u bellen met 0800 1121. Of mailen naar lijn1apenstaartje ntr.nl. Twitter kan ook, hashtag lijn1. Natuurlijk mag u als u uit Zoetermeer komt en denkt als klinklare onzin, ik ben hartstikke geluk. Gelukkig hier, ons ook bellen. Dit is Lijn 1. Ja. <laughs> Ik ben in ieder geval niet lonely luisteraars. Ik heb hier een bus vol gezellige VVD'ers. Het is hier ontzettend gezellig. Straks ga ik praten met de VVD'ers. Maar eerst ga ik naar de man die, achter dit, die eigenlijk het stigma van Zoetermeer heeft veroorzaakt. Hij is senior adviseur bij van Spronsen Partners. Het bureau wat het onderzoek heeft uitgevoerd. Goedemorgen, Lennart Rietveld. Goedemorgen. Wat heeft u nou precies onderzocht? We hebben de gastrijden onderzocht in de 21 grootste steden van Nederland. Mm -hmm. En dat doen we ieder jaar onder in totaal 8000 uh, geanqueteerde gasten. Ja, en hoe kan het dat Zoetermeer voor de derde keer onderaan de lijst verschijnt? Nou goed, uh, je maakt een lijst met 21 uh, steden. Dus uiteindelijk moet er iemand uh, de, de laatste plaats innemen. Um, het behoeft wel enige nieuws. De stad Zoetermeer is uh, de afgelopen drie jaar wel als laatste uit de bus gekomen. Maar uh, heeft zich wel in de afgelopen vier jaar ja. uh, laten zien als stad een stad met veel verbetering. Ze hebben in de afgelopen vier jaar een stijging laten zien in de waardering van 20%. Dus dat betekent dat de stad. Uh, ja. Uh, maar het is een beetje zielig, want ze staan de... nog steeds onderaan. Nou, ik denk niet dat het zielig is. Ik denk dat we per stad moeten kijken naar waar komen de beoordelingen vandaan Ja. Um, zo heeft uh, Almere in de afgelopen vier jaar uh, goede waardering gehad... op het winkelaanbod en op de openingstijden van de winkels. En ook het restaurantaanbod wordt goed gewaardeerd. Mm -hmm. En uh, op zoiets als automobiliteit, dus zeg maar het parkeren en de bereikbaarheid van de stad met de auto... Ja. daar uh, scoort de stad de hoogste waardering van de 21 steden. Ja, dat is dan wel weer goed. Um, dus dat zijn, dat zijn absoluut lichtpuntjes daarbinnen. Ja. Um, ook de binnenstad zelf wordt heel goed gewaardeerd... Ze komen daar op de zesde plaats binnen de 21ste steden. Um, ja, en als je kijkt naar waar de stad het liggen in opzichte van de rest, ja. uh, dan is dat uh, een stukje informatievoorziening in het openbaar vervoer mm -hmm. uh, En de verlichting in de stad die ook samenhangt met het gevoel van veiligheid. Ja, ja. Waar, wel, waar wel aandacht ligt, uh, denk ik over de burgemeester straks, is de, de, de beleving bij de vriendelijkheid op straat ja. en uh, de vriendelijkheid vanuit het horecaut personeel. En? Het zijn Noorse mensen hier in Zoetermeer? Ja, in ieder geval. Wel in relatie tot de andere steden. Kijk, Zoetermeer scoort in totaal 3,7. Dus dat betekent dat nog steeds een uh, absolute meerderheid van de, uh, ja. van de bezoekers de stad als tevreden uh, beoordeelt. Nou, met een 3,7 blijf je vet zitten als je op school zit. ga je echt niet over. Wat ja. <lacht> ik een score op een schaal van 1 tot 5. 5 is de hoogste score. Eén is de laagste score. Ja. Dus uh, met 3,7 zit je in de buurt van een. Daar uh, Ben je vet over? Zegt hoef, meneer Hoefnagel. Ja, maar wordt hier nu een beetje. Wordt hier, wat ja, er nu wordt, wordt gedaan, doen. dat klopt niet. Nee, dat gaan we nee, zo Nee, maar doen. dan we gaan, gaan zo... de luisteraars die, die raken dan verward. Het is een schaal van 1 tot 5. Dus je moet wel precies zijn. Ja, dat is precies. waar. Maar bent u dan tevreden op een schaal van 1,5 met een 3,7? 7,4? Nou, daar was je vet over bij ons op school. Wil... U, u moet even in microfoon pakken. Ik neem eerst even afscheid van de heer Rietveld. Dank u wel voor de uitleg. Ja, ja en u hoorde zal een beetje in de bus, wie hier ook zit luisteraars. In de bus. De politiek verantwoordelijke voor dit fiasco dat Zoetermeer heet. Good morning, Charlie. <lacht> Leuk is die, hè? Nou, dat zijn ook weer hele enthousiaste jonge bezoekers van Zoetermeer. <lacht> Hoe vrolijk ze hier in de stad zijn. Fowler Fastet was het volgens mij. <lacht> Klopt. Mag ook naar zoete meer komen. Iedereen is Burg welkom. Burgemeester Charlie Abtroot. U bent nog maar heel kort burgemeester. Een paar weken en u heeft nu al een prijs gewonnen. Sinds 3 september, ja. ja. Dit is niet de prijs waar ik op zit te wachten. Ik ga het ook niet eh, relativeren in de zin van een 3,7 schaal van 5, dat is een 7,4. Dat ja. is inderdaad op zich niet slecht. Maar als ik zie dat er 20 steden boven ons staan, dan, dan ben ik toch geneigd om te zeggen, in de eerste plaats, gefeliciteerd Den Bos. Want die staan op één. En ik had liever op één gestaan. Ook voor de derde de keer onderaan, trouwens. Voor de derde keer. Uh, en ik vind het ook wel leuk, zo'n rapport, in die zin... Ja. dat je er wat mee kan doen. Want wij scoren qua bereikbaarheid met openbaar vervoer... met de auto, met de fiets, scoren we echt top. Uh, maar er zijn een paar dingen die zouden beter moeten. Er zit ook wel iets in waarvan ik zeg... ja. Dat hoort een beetje bij deze stad. Wij zijn een hele jonge, nieuwe stad. Mm -hmm. En ik zie dat uh, uh, wij bijvoorbeeld, maar ook Almere, maar ook Rotterdam... waar na de Tweede Wereldoorlog de oude stad weg was... ja die scoren qua gebouwen minder. Wij hebben niet, zoals Den Bosch of als in Leiden bijvoorbeeld een binnenstad met mooie oude gebouwen. En, en dat gaat ook niet gebeuren. Je hebt wel weer de kans om mooie nieuwe gebouwen neer te zetten. Dat, dat, dat is waar. En als ik nou zie waar wij beter zouden scoren... dan is dat toch een beetje een uitstraling van de gebouwen. En het is waar. Wij eh, gaan het stadshart straks ook helemaal opknappen. Die goede bereikbaarheid, die top is echt in Nederland, die houden we. He, iemand die hier met de auto komt, die moet een kaartje trekken... maar de eerste drie uur parkeren in ja. de stad Zoetermeer is gewoon gratis. Waar vind je dat? Maar die uitstraling kan wel wat beter. En wat wij wel hebben is een mooi oud dorp. En dat ligt vlak naast de binnenstad. En we hebben plannen om het oude dorp Zoetermeer... 50 ja. jaar geleden hadden we hier 10.000 inwoners. Nu 123.000. Wij willen dat oude dorp met het nieuwe stadshart dat verbinden. Dat oude dorp, is dat nu wat we hier aan de overkant zien liggen? U wijst ernaar. U ziet ja. uh, de oude kerk midden in het dorp. Het ligt vlak bij elkaar... Maar er zit water tussen barrière en we gaan dat aan elkaar ja. verbinden. Maar is dat oude dorp? Want ik hoorde net van een van uw medewerkers... dat het oude dorp is niet meegenomen in het onderzoek. Klopt dat? Dat klopt. Ze hebben alleen naar het nieuwe deel gekeken. Dus we hebben wel mooie oude gebouwen, maar veel bezoekers zien dat niet En dus misschien wij... zijn in dat oude dorp wel weer gasvrijer dan hier in de stad. Nou, ze zijn overal wel gasvrij. Want <lacht> u weet, wij scoren met een 7,4 niet slecht. Maar zeggen, het kan en moet beter. Wij hebben voor het eerst hier in de busluisteraars koffie uit echte kopjes. En ik mocht kiezen tussen een gebakje met slagroom of mokka. Dus, gasvrij bent u zeker? Wij zijn gasvrijer dan waar dan ook, zo ziet u het zelf maar. Ik ga naar Rick. Rick hangt aan de telefoon en woont in Zoetermeer. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Vertel. Nou, ja, ik kan eigenlijk alle onderzoeken die de laatste jaren over Zoetermeer uh, zijn uitgevoerd wel beamen. Ja. Volgens mij uh, zijn we een aantal jaren geleden uitgeroepen tot de slaapstad. Uh, en nu uh, weer tot de meest onvriendelijke stad, als ik het maar zo even kan. Uh, en dat is ook wel zo. Souvenir, ik woon er zelf. Ja. Ik moet zeggen, het is qua wonen prima, maar het is qua uitgaan, verkeer, ontspanning is eigenlijk 0,0. En dat is toch wel weer erg zonde. En ik denk dat de politiek dat de laatste jaren wel een beetje heeft laten liggen. En waar ga je dan uit als je uit wil? Naar Den Haag? Ja, naar Den Haag. Het voordeel is, en dat zei de burgemeester ook net, we hebben prima openbaar vervoer. Ja. Dus je zit zo in Den Haag. Uh, ja, het voordeel daarvan is dat je zo in Den Haag zit na nou, de verzoeken. Ik denk dat iedereen naar Den Haag gaat. Ja. En, en helemaal niet te doen, Rick, tot slot vind je terecht dat jullie onderaan zijn uh, geëindigd? Ja, en ik denk als we het onderzoek hadden verbreed naar nog meer steden, hadden we nog steeds onderaan gestaan. Wow, ik, burgemeester, mag ik, mag burgemeester de, wil even reageren. Mag ik, meneer Rick, een vraag stellen? Uh, de, ik zou graag willen weten wat u nou mist in Zoetermeer? Wat, wat, wat zouden we nog moeten toevoegen aan het aanbod aan activiteiten? Nou, we zijn natuurlijk een echte groeistad. Dus ja. het is met name allemaal nieuwbouw. Ja. Uh, uh, woonwijken zonder veel uh, de woonwijken. Ja, ik zou toch inzetten op enige verbindenis met het oude dorp. Ja. Maar ook uh, het plein van het, uh, bij het stadhuis, daar zou eigenlijk alle. Normale winkels zouden eruit moeten, dan zou gewoon een mooi horecaplein moeten komen. Dat je een echt een gezellig centrum moet Dat is een goede tip. Ja, dank je wel, Dick. Eh, ik dank daarvoor, want wij zijn het wel met elkaar eens. Dat zou nog kunnen verbeteren in de stad. En ik denk dat we dat ook gaan doen de komende jaren. En u jaren. heeft, burgemeester, in de bus een man die u wellicht kan helpen. Frits Hoefnagel, oud-wethouder Amsterdam-Den Haag. En ik kom zelf uit Den Haag. En ik kan zeggen, je hebt in ieder geval, meneer Frits, uw vraag. U moet ik zeggen, heeft ervoor gezorgd. Dat Den Haag de afgelopen jaren verschillende prijzen heeft gevonden. Festivalstad, we hebben nieuwe festivals erbij gekregen. Allemaal dankzij u. U bent nu citymarketeer. Wat gaat u doen voor Zoetermeer? Valt Zoetermeer nog te redden eigenlijk? Ja, zeker. Weet je. Het grappige van dit onderzoek is dat het eigenlijk het is een onderzoek onder 21 steden en alle 21 steden halen een dikke voldoende. Dus dat is al een fantastisch resultaat van dit uh, onderzoek. En ook de laatste, dus uh, Zoetermeer. De burgemeester wil dat niet relativeren, maar hij mag dat natuurlijk best. Een mm -hmm. 7,4. Dat is een keurig uh, cijfer. Uh, vroeger op school waren we daar dikte. Onder, maar onderaan dik een lijstje. Mee. Dat natuurlijk, is nu niet zo leuk. Nee, dat is natuurlijk niet zo leuk. Uh, maar goed. Uh, dan zijn er dus steden nog beter. En er valt echt wel wat relativerend te zeggen over dit onderzoek. Bijvoorbeeld, je scoort hoog op het moment dat je een historische binnenstad hebt. Ja. Nou. Die heeft Soetermeer niet, heeft nee. Almere natuurlijk ook ja. uh, uh, niet. Dus daar kunnen ze ook niet hoog op scoren. Waar moeten maar gastvrijheid, ze dan wel? dat Waar is gewoon niet ze, wat je kunt ja, doen. Ja, die term gastvrijheid, dan moet je dus, daarom is het heel goed dat u hier zit uh, met uh, Radio 1... om nog eens even toe te lichten wat dat nou precies betekent. Want iedereen heeft natuurlijk een ander beeld bij gastvrijheid. Ja. Daar laat ik u voorop stellen, aan de inwoners van Zoetermeer kan het niet liggen. Want drie kwart van de inwoners van Zoetermeer komt oorspronkelijk uit Den Haag. Dus dat zijn in ieder geval <lacht> allemaal hele aardige... En ze uh, ja, 16 dus, ook niet heel goed Dus ze hè? scoren op hele andere dingen slecht. Nou, waar scoren ze nou slecht op? Waar ze best wel iets aan kunnen doen en daar kan de burgemeester natuurlijk ook best wat aan doen. Denk bijvoorbeeld eens dus aan het horeca aanbod, niet alleen het uitgaan maar het horeca aanbod. Ja. Uh, de hoeveelheid terrassen die er zijn de hoeveelheid evenementen die er zijn in Zoetermeer... en dan vooral het bekendmaken van mm -hmm. die evenementen. Want vaak heb je dat in Zoetermeer zelfs niet eens weten... welke evenementen er zijn. Ja. Laat staan dat de omgeving het weet. Nou, daar kan je nog heel wat aan doen. Dat is dus niet iets waarvan je zegt... het is er niet... En uh, wat, uh, uh, dat moet er allemaal maar bij. En er, zijn nog er moet nog heel veel werk worden verzet. Want dan zou het veel ernstiger zijn. Maar waar je wel wat aan kan doen, is laten weten dat het er is. En wat de beller Rik net uh, zegt, die ze heeft het over het uitgaansleven. Nou, een van de grote voordelen van Zoetermeer... is nou juist dat ze liggen vlak bij Den Haag en ze liggen vlak bij uh, Rotterdam. Dus daar heb je al een enorm aanbod aan bijvoorbeeld ja. uitgaan. Maar bijvoorbeeld ook aan cultuur. Goed, het wordt wel gemist in de, de stad zelf, zegt hij. Nou, dat valt Mee. Deze Rick die mist het misschien, maar die weet heel goed... dat als hij met de Randstadrail even naar Den Haag gaat... dat hij daar een enorm cultuuraanbod heeft. En dat als hij even naar Rotterdam gaat, dat hij daar ook een... Dus eigenlijk een, is er niks dan, aan de hand? Er is niet zoveel aan de hand, maar... Waar, het, waar je wel op moet letten is van wat wil je dan zijn? Nou, Zoetermeer die, uh, is een stad die vooral heel aantrekkelijk is voor ja. jonge gezinnen. Mensen die in een stad wonen, je krijgt één kindje, je komt, krijgt er nog één bij, je wil verhuizen. Dat is een goede vraag, wat wil, wil Zoetermeer zijn? Zullen we dat, dat even wil aan de burgemeester afvragen? En dan vragen? wil je naar een stad toe ja. waar je uh, um, wat goedkoper kan wonen, waar je nog een tuin hebt, waar goede voorzieningen zijn, waar het onderwijs goed geregeld is. En dat moet Zoetermeer gewoon veel meer aantrekken uitdragen. En daarom is het zo goed dat de nieuwe Char burgemeester Burgemeester Charlie Abtrout, wat wil Zoetermeer zijn? Wat wilt u worden? Nou, wat, wat wij in de ogen van alle Zoetermeerders al lang zijn, is een geweldige stad om te wonen. Maar het Bijzonder is wel dat wij dat tegen elkaar hier zeggen... maar naar buiten toe. Ik heb bij mijn installatie ruim een maand geleden gezegd... wij moeten dus ophouden met die valse bescheidenheid... en duidelijk tegen iedereen vertellen goed zo meer. En niet alleen geweldig om te wonen. Ja. Want uh, er zijn hier 50.000 arbeidsplaatsen. En uh, de werkgelegenheid dit jaar tegen de economische stroom in... is gewoon in Zoetermeer aan het groeien. We hebben hier heel veel kleine, middelgrote... maar ook een aantal echt hele grote bedrijven... als Siemens, Nutricia, AstraZeneca. Dat klopt. Er gebeurt veel ja. ook het culturele aanbod. Ons stadstheater is bijna altijd helemaal uitverkocht, is geweldig aanbod. Maar wij verspreiden dat hier in Zoetermeer. Maar we hebben een valse bescheidenheid. Wij gaan daar moet je van af. Het, wij vinden het prima dat de Zoetermeerders naar Den Haag kunnen. Ja. Maar ik denk als de Hagenaars en de Delftenaars zouden weten wat er hier allemaal gebeurt. Ik ga naar de telefoon. Ivo, Ivo goedemorgen. Jij woont in Zoetermeer. Klopt. Goedemorgen. En ben je gelukkig in Zoetermeer? Um, voor een gedeelte wel, voor een gedeelte uh, niet. Uh, om te wonen, wat er eerder al in de uitzending gezegd is, is het inderdaad een hele fijne stad. Lekker ja. rustig, je kinderen um, zitten er relatief veilig, veel groen. Um, alleen ja, qua cultuur en uh, evenementen is het uh, ja. Um, ja, het ja. is het behoorlijk achter, denk ik, op de rest uh, van het gemiddelde. Mis je dat? Want uh, we hoorden net meneer Hoefnagel zeggen... Uh, in een half uur ben je in Den Haag. In een, iets meer dan een half uur zit je in Rotterdam. Dus voor dat voor evenementen en uitgaan kun je toch naar Rotterdam en Den Haag? Ja, dat, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar waarom is dat gewoon niet in Zoetermeer? Dus ik vind het plan inderdaad, wat, uh, wat zo even gezegd werd... over het uh, verbinden met het Stadsart, met de dorpsstraat ja. en daar meer horeca- en uitgangsgelegenheden aan toevoegen... dat is op zich een heel goed plan... Uh, wat, waar ik tegenaan loop, want ik zit toevallig in de evenementen en ik ben ah. gevestigd in Zoetermeer, ja. is dat ze gewoon heel moeilijk wat los te krijgen is bij de gemeente met de, als je een leuk idee hebt. Los te voor krijgen jongeren, geld of, bedoel je? Ja, voor de ondersteuning van evenementen. Daar gebeurt gewoon, uh, voor mijn gevoel, veel te weinig. Ik heb uh, tal van plannen ingediend. En daar, uh, daar, ja, de uh, burgemeester zit hier. Burgemeester. reageert u maar. Nou kijk, uh, goede plannen. Ik zou zeggen, meneer Ivo, kom maar langs. Ben ik altijd in geïnteresseerd. Maar er gebeurt hier heel veel. Wij hebben een, een, een heel uitgebreid cultureel programma. Er zijn ongekend veel verenigingen. Ik ben laatst, voor mij ook allemaal nieuw... Geweest op, bij Cultuur Lokaal heb ik met 60 verenigingen gesproken. En of het nou een symfonieorkest is, eh, operavereniging, toneelverenigingen, ballet. Alles, eh, alles is. En ik weet niet, komt u regelmatig in het stadstheater? Ik, uh, ik kom wel eens in het stadstheater, maar uh, dit, de, de, dit bedoel ik niet echt. Ik bedoel meer voor ja. de voor de jongeren in de stad. Ja. Dus er moeten wat, uh, wat meer publieke jongeren evenementen komen. En uh, er is ook eigenlijk voor mij, uh, er is ook niet echt een evenemententerrein waar uh, zoiets uh, goed op kan plaatsvinden. Behalve dan de parkeerplaats naast de Silverdoom. En ja, dat heeft natuurlijk niet echt een uitstraling. Vroeger nou, maar was ik zou natuurlijk zeggen... het Van Telpark Tel een hele mooie plek. Maar daar hebben ze natuurlijk dat Dutch Madden Dreams... wat ontzettend veel geld kost, ja. uh, hebben ze daar neergezet. Doodzonde ja. van het maar park. naast de Silverdome kan het. Mis... En, en we hebben bijvoorbeeld, ik weet, ik verheug me daarop. Mijn kinderen zeiden ook, pa word je burgemeester van Zoetermeer, het bevrijdingsfestival. Er is maar één echt goed bevrijdingsfestival op 5 mei in Zuid-Holland. Dan moet je gewoon een Zoetermeer zijn. Dus, uh, en als er nog meer activiteiten zijn, kom maar met uw initiatieven. Gaan we kijken of ze kunnen. Maar wij willen Zoetermeer, wat dan een hele prettige ja. stad is, leefbaar... willen we, willen we nog uh, levendiger maken. Dankjewel, Ivo. Ja, En luisteraars, wij uh, willen eigenlijk de burgemeester van... Den Bos feliciteren, maar ik begrijp dat hij nog steeds in gesprek is. Klopt dat? Hij is nog steeds. Ja, burgemeester Rombouts is nog in gesprek. Want we dachten, misschien heeft hij nog tips. Wat het geheime is van Den Bos. Wasbakje twittert. Apatroot zoekt tips om zoetermeer op te leuken. Ik zou zeggen, een snelweg er dwars doorheen. Ik snap hem niet. <laughs> Jawel. Ja, maar maar we, weet je wat hoe? belangrijk is? Je, je kan natuurlijk heel erg cynisch gaan zitten doen. En dat kan je als bewoners doen. En dat kan je ook uh, doen als uh, andere mensen in Nederland. Maar wat belangrijk is, is dat je als gemeente, en dat, daar gaat het om bij city marketing, dat je keuzes maakt. Ja. En als je keuzes maakt, dan kies je dus voor dingen wel. En dat wil ook zeggen, je doet andere dingen niet. Mm -hmm. Steden en gemeenten die proberen om alles te zijn, daar gaat het altijd bij mis. En het is juist heel erg goed dat Soetermeer ervoor kiest... Om, wij zijn een stad voor jonge gezinnen... een stad waar het prettig wonen is... die goed bereikbaar is... waar goede voorzieningen zijn... zeker voor, uh, uh, voor als je een gezin uh, uh, hebt... En voor dat andere, uh, daar kan je ook, uh, dat kan je ook bij de buurgemeente halen. Dat is heel verstandig. Het zou heel erg raar zijn als, als Meer opeens gaat zeggen... we gaan een groot festival organiseren voor studenten aan hbo-opleidingen en aan universiteiten. Zou die hier niet zitten? Nou ja, een hbo-opleiding zit er dan nog wel, maar de, de, de universiteiten zitten hier niet. Dus je moet juist... En het is heel erg goed als Soetermeer dat doet. Ja. En dan moet je kijken naar zo'n onderzoek. Waar wordt nou op uh, uh, gewaardeerd? En dan moet je dus kijken. Die dingen waar ik op wil scoren. Scoor ik daarop. En die zaken waar je dan wat minder op scoort. Daar moet je dan ja. niet zo druk over maken. Dus Soetermeer we moet gaan. gewoon beter uitdragen. Waar het goed in is. Dus we hebben een goede city marketeer nodig. Dat ja. nee, wij, moet, wij moeten het beter uitdragen. Wat wel is. Hier is gemeten wat er in het hartwinkelcentrum is, het stadshart. Ja. Wij hebben als Soetermeer in het verleden ook gekozen... dat wij juist aan recreatieontspanning veel willen doen. Maar we hebben nog, veel hebben, groen om We hebben heel veel groen liggen aan de rand van het groen. En alle ja. wijken is veel groen. En toevallig niet in ons stadshart, wat ze nu gemeten hebben. Maar dat vinden we ook niet het meest noodzakelijk in, de, in, in het winkelgebied. Maar wij hebben... Echt qua ontspanning, recreatie, dingen die niemand heeft. En dan maar die noem jullie het toch maar... niet goed markten. Ja, want maar wacht ik ben... even, Wij, dat ja? markten we wel goed, maar ze dit onderzoek niet meegenomen. Wij hebben Dutch Water Dreams, dat is uniek. Wij hebben Snow World, ja. daar kan je het hele jaar lekker skiën. Ja. Wij hebben de Silver Dome. Daar heb ik niet zo aan. Waar, het snowwerk, ik kan u zeggen, ik, er werd de... me ooit door een slechte psycholoog, toen mijn relatie in het dip zat, die zei toen: Ik kom uit Den Haag, die zei: Ga nou zoetermeer meer en dan gaan jullie samen. Gaan jullie dan skiën in dat Snow World? Ik kan u zeggen, ik, die relatie die heeft geen Gehouden. Is dat ondanks of dankzij Snow World? Dat weten we niet. Precies. Onderzoek waard, onderzoek waard. Nee, dat gaan we niet doen. Maar als u ziet waar, waarna deze zaken, bedoel de, uh, de kampioenschappen bowling, zijn weer een zoete meer met de meest mooie banen die is het, we ik hebben. Hij is ook het gewoon heel goed. En, en die dingen lopen in de stad als een trein. Maar ik ga niks afdoen aan het onderzoek. Ook ja. niet, hoewel we gemiddeld een 7,4 op een schaal van 10 halen. Het kan nog best een beetje beter en dat gaan we gewoon doen. Nou ja, dat is natuurlijk een goede instelling. En het grappige is wat jij net zegt, is dat Zoetermeer is nog hartstikke groen. Denk nog maar eens aan, de Floriade is hier ooit geweest. Hè. Daar is een geweldig park uh, door uh, ontstaan. Daar maken heel veel inwoners van uh, Zoetermeer uh, gebruik van. Ja, als je nou kijkt naar het centrum, naar het stadshart, zoals dat dan heet. Daar heb je inderdaad wat minder groen. Ja, ja. als je dan alleen daarnaar kijkt, dan scoor je daar laag op. Maar Precies. terwijl als ze iets verder hadden gekeken, dan hadden ze kunnen zien van... hé, hey, wat een prachtig park uh, is hier. Dus je moet dat soort onderzoeken goed bekijken niet te veel somberen en natuurlijk is het heel ja. goed dat de nieuwe burgemeester de ambitie heeft om van Zoetermeer nog meer die stad uh, te maken waar een, waar een bewoner ook trots op kan zijn. Ja, en wie heel erg trots is en niet heeft om somber over te zijn is de burgemeester van Den Bosch, Ton dat... Rombouts. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Goedemorgen. First of all, gefeliciteerd voor de derde keer op rij kampioen. Wat is uw geheim? Um, wij zijn een ongelooflijk gezellige, ondernemende, dynamische stad... waar fantastisch veel gebeurt. En uh, die gastvrijheid wordt natuurlijk niet op het stadhuis uh, georganiseerd. Uh, wij helpen daar wel aan mee, maar het wordt gewoon waargemaakt door de mensen van Den Bosch in de hotels, de restaurants, de cafés... de mensen van de evenementen, de mensen van het museum en van het theater... die nou eenmaal die wat zuidelijke inslag hebben... Ik wou net zeggen, Zit, ligt het gewoon iets aan uw genen? Dus Ligt het gewoon niet aan uw genen? Het heeft helemaal niets ja, met city marketing de, te de, maken. De, het zijn de, gewoon genen. Gene, uh, uh, wij zijn natuurlijk van oudsher ook meer op het zuiden georiënteerd, op Vlaanderen. Uh, en dat ja. is ook al door de eeuwen heen zo, dat wij meer die uh, geestesgesteldheid ja. hebben. Uh, zoals de Limburgers dat ook hebben. Ja. En dat voelen mensen als ze in een bos zijn. Dus dan moet, ze moeten hier in Zoetermeer gewoon iets meer drinken? Nee, zonder alcohol kan het ook, mevrouw. Kan het zonder alcohol ook? Ja, graag. Ja, het ja, maakt het wel makkelijk. Ik, ik, ik hoor u nu al om, om 11 uur smartjes aan lachen. Dus, uh... ja, maar uh, in zoetermeer lachen weer... wij de hele dag door. Maar ik wil wel, de gelegenheid, de, ik wil wel de gelegenheid gebruiken om collega Roombouts... de burgemeester van Den Bosch te feliciteren met de eerste plaats. Dat is uh, echt een felicitatie waard van harte. En ik had liever op die plek gestaan dan onderaan het lijstje. Maar we gaan de concurrentieslag wel aan. Meneer Rombas, heeft u tips voor uw collega? Ja, zeker. Uh, een goed plan maken en, dat con en daar consequent aan vasthouden. Uh, dus met je partners in de stad zeggen... wat moeten wij doen om beter te worden, uh, aantrekkelijker te worden... en daar dan ook een aantal jaren aan vasthouden. Niet elk jaar iets nieuws verzinnen. Dat is ook een goeie. En Wij hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar in, in, in dat plan... weer een paar nieuwe dingen uh, ingebracht. We hebben... Uh, niet alleen deze wedstrijd dus, waar we collectief als stad ons presenteren, maar we hebben nu ook tegen ondernemers gezegd, u kunt individueel een prijs winnen als de mm -hmm. meest gasvrije ondernemer. Uh, dat uh, brengt mensen ook weer in beweging ja. om het nog weer uh, ietsje beter u, te wordt doen. wordt het iets van hen zelf ook. Maar ja, bent u, nou heeft, dus, dus, ja, nou heeft u dus tips gegeven. Dus een van de gegeven. hotels heeft die prijs gewonnen. Mm -hmm. Nou, heeft u tips gegeven aan uw collega? Bent u nou niet bang dat uh, volgend jaar Zoetermeer uh, uw eerste plaats overneemt? Nee, daar ben ik uh, niet bang voor. <laughs> dat, dat, dat, Heel uh, goed. Dat weet, dat weet mijn collega ook <laughs> wel. Nee. Ik benijd hem niet op dit punt. Een nieuwe stad, die heeft natuurlijk uh, veel langer nodig om echt een ziel, een hart te krijgen. Als die Precies. mooie oude middeleeuwse steden als Breda, Maastricht en Den Bosch. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Het kost alleen wel veel ja. tijd en het is een enorme uitdaging. Waar ik mijn collega graag veel succes mee wens. Dank u wel, Tom Romboud, de burgemeester van Den Bosch. Korte reactie graag. Ja, nee, ik, ik begrijp de vrolijke stemming van de heer Ronboud, Zou Dat zou ik ook hebben. En het is, het is waar. Je moet gewoon je plan trekken. Dat zegt uh, Frans Hoefnagel ook. En daar consequent aan vasthouden. En op veel terreinen, er is al gezegd, wij hebben enorme sprongen vooruit gemaakt, al 20% verbeterd. Maar ik vind het absoluut niet voldoende. Maar wij, wij gaan daarmee door. Maar inderdaad, het enige wat wij niet zullen krijgen... zijn die hele mooie oude Precies. gebouwen. Maar daar, daarvoor gaan wij het stadshart met het oude dorp verbinden. En daar ziet u zulke mooie oude gebouwen. Iedereen wil straks terugkomen. Ik uh, ga Soutermeer. straks een wandeling maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hoefnagelook. En we zijn natuurlijk benieuwd of u snel ergens burgemeester wordt. Maar dat mag je straks even vertellen. Daar zou ik nou niet op rekenen. <laughs> Dank u wel, luisteraars. Morgen zijn wij er weer. Bedankt redactie, techniek, productie. Tot morgen om half elf met Jeroen Wilaert. Het Amerika van Bruce Springsteen. Morgenavond in Brands met Boeken. Wim Brands in gesprek met Bob Bronshoff over zijn boek Road Trip in 14 Songs. Een reis door het Amerika van Bruce Springsteen. Morgenavond van 7 tot 8. Het Amerika van Bruce Springsteen.